Die gesprekken zijn opnieuw in een impasse geraakt. De partijen kunnen het niet eens worden over onder meer de toekomst van het tweetalig kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. In Ecuador zijn zeker 38 inzittenden van een bus om het leven gekomen toen het voertuig van de weg raakte en over de kop sloeg. Het ongeval gebeurde in de bergen van de provincie Cotopaxi. Volgens de politie is de chauffeur in slaap gevallen. De buschauffeur had zeker zeven uur achter het stuur gezeten. Twaalf mensen hebben het ongeval overleefd. Een kanovaarder is gisteren op de rivier Noord bij Hendrik Ido Ambacht overleden. De man van 48 zat met een ander in een kano die tegen een ponton dreigde aan te varen. Toen de mannen probeerden het vaartuig van het ponton weg te duwen, zonk de kano. Het slachtoffer kon niet zelf naar de kant zwemmen en werd geholpen door omstanders. Toen hij eenmaal op de oever was getrokken, overleed de man. Het weer. Vanochtend buien en een stevige wind. Vanmiddag neemt de wind in kracht af. Maar de buien blijven met in het oosten ook nog kans op onweer. Middagtemperatuur vandaag rond 18 graden. Dit was het NOS je.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 Nou, aan het geluid hoor je het waarschijnlijk al je. Dit weer bij Soft op Zaterdag. Met Duran Duran en Skin Trades. Voor Zandvoort en de regio. En zo werd er even na twee uur. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. En het zonnetje schijnt weer. hè. Het zonnetje schijnt Wat weer. Wat willen we nou nog meer? Ja, dus de grote hamvraag van complex, complex. Niet om half drie het weer vertellen. Maar ik heb uit vertrouwde bronnen begrepen dat hij persoonlijk langskomt. Dus waarschijnlijk dat hij om half drie gezellig hier even aanschuift.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 Then a rock was formed when we held in. Sunny, Sunny one so true, I love you. Sunny. Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, Sunny. Sunny, thank you, thank you for that flame that blows the grace. You're my spark of nature's fire. Sunny one, so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all oh, my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me, it really, really is the day. Now the dark days are done, and the bright days are here. My sunny one, shine so sincere. Sunny one, so true. I love you. I love Sunny. you. I love. Zaterdagmiddag van CFF Zandvoort. Met Benerammermer en uhm de Cruel Summer. Achter de zomersplaat van jou natuurlijk Albert-Jan. Dus ja, gewoon lekker zomers. En dat was de originele uitvoering van Bobby Hurp, Die onlangs is ook overleden. Maar ja, dat nummer Sunny is. Ik weet niet door hoeveel mensen gecoverd. Maar dit was de enige echte originele uitvoering. Ik ben benieuwd of het Sunny blijft hoor. Zo dadelijk van Lex van der Orm. Hij komt langs om half drie. Het enige juiste en goede weer van Zandvoort. De Weerman.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 Een restje een enorm populaire, hè? Deze Carol Emeralds. Ja, ze heeft Michael Jackson verslagen in de albumlijsten. Ja, dat wou ik je net uh, nog hebben uh, het over maar. thriller, dus dat is niet zomaar wat oh, nee, natuurlijk. Nee. En ze heeft ook die titel... Weet je de titel van die cd toevallig uit je hoofd? Uh, Deadman? Nee, van, van deze zangeres. Ja, Deadman dacht ik. Oké, okay, nee, klopt. Nee, dat ja. dacht ik. Nee, is goed. Oké, okay. heel goed. <laughs> Joh, ja. dit het nummer Deadman trouwens, dus... Ja. en hey, nou dan hadden we natuurlijk vorig weekend een gigantisch mooi weekend, hè? Met uh, gigantische evenementen, zoals de DTM...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 2, 3, 2 6, 2, 6, 2, 6, Morgen vanaf half zeven een en al actie in en rond de straat De ludieke Solex race. Voor, volgens mij had hij het er vanmorgen over dat er nog zeven uh, Solexen beschikbaar zijn. Dus. Oké, okay. nou hartstikke Als goed. Als je wil, ga Als je lekker wil. mee doen en morgen. Het wordt, wordt een gigantisch deelnemersveld. Hè? En het is een relatief uh, kort parcours, dus het wordt druk. Okay. Dus het wordt erg <laughs> druk. Nou, we gaan op de foto. We gaan op de foto. <laughs> Oké. Okay.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 En van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en volgaan, dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust de zeeuwse kust waarin je. Gebroken, en alle schepen zijn verbaasd. Maar er is niets aan de hand. Vissingen Adem zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht.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 Van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandwoord.nl. Www Destiny, Angels, uh, uh, uh. Question, tell me what you think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 de zaterdagmiddag van CFM hoorde je Destiny's Childs en Independent Women. Het is even half drie hoog tijd voor het weerbericht bij CFM bij op Zaterdag. Goedemiddag Lex van der Hoorn en welkom in de studio. Dankjewel. Ja. Waarom zit je niet op het strand? zonnetje schijnt, heerlijk weer toch? Windkracht 5 man. Windkracht 5, ja, <laughs> dat is ook weer een beetje iets veel uh, iets uh, van het Ja, goeie. Het is te veel van het goede hoor. Maar ik ga straks wel even wandelen, want het blijft er ook vanmiddag. Oké, okay. ja. dat zijn in ieder geval goede berichten. Ja. Want voor de fietsers op het strand is dat wel handig. Maar je moet wel een jas aan. Oh. Want het is maar 17 graden. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus.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 Dat die Solex race was. Ja. Dus ik heb gewoon mijn weerbericht gelaten. Ja, nee, dus moet het, gewoon, je moet gewoon eerlijk blijven. Ik ik kan, hoor. ik kan wel zeggen dat het droog blijft, maar als er een valt, dan kunnen ze het vast op ja, ik heb voorbereiden. Het, ik heb het niet aangepast. Nou, en er staat een, een matige aan, vree, aan zee, een, een krachtige tot harde westenwind. En dat is uh, windkracht 6, oplopend tot 7 in de middag. Ook dat nog erbij. Dus uh, die hekken moeten goed uh, vastgezet worden. Goed vastzetten, die, die, die handel allemaal. En de maximumtemperatuur...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 Prachtige site met allemaal kleine bestandjes die je lekker snel op kan halen. Nou, volgens mij kan ik hem ook op tv zien, het weerbericht, toch? Dat kan ook, op de CFM Kabeltex. Op kanaal 45. Ja. Dus Lex, dankjewel wel weer voor je komst. Ja, en uh, je zal ongetwijfeld weer gelijk krijgen, want ik moet zeggen, jouw voorspellingen zijn, zijn accuraat. En uh, bij de tijd. En nou, ik, kijk, het is natuurlijk wel zo, ik bedenk dit niet zelf, hè.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 69. Je hoorde de single van Brian Adams. We juist ook het weerbericht van Lex van der Oren. Na te lezen op www.meteopagina.nl Dus wil je up-to-date zijn met het weer, gewoon even daarheen surfen. Hij ligt voor ons, Albert-Jan. De derde oprechte oomsteen-courant. Hij is nog warm. Hij is nog warm, <laughs> ja, want hij is nog niet uit. Ja, ik blad hem net even door, dus ik ben... Uh, ik, dus echt, je hebt hem al iets eerder gekregen, geloof ik. Ja, hè? ja, ietsje maar jij, hoor. jij hebt weer andere netwerken natuurlijk. Ietsje hè? maar, ietsje maar.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 Mooie fotoreportages. Uh, Ditmaal van uh, Love is in the Air. Zag ik een hele mooie reportage. Een hele mooie zat erbij. Er erbij paar staan een paar goede bekenden hierbij. Een paar goede bekenden, inderdaad. Ja. Uh, Gerard uh, P. Ja. Gerard P. Uh, ja. De <laughs> Beter bekend als uh, van het onderhoudsbedrijf. Ja, precies. Hij staat er weer mooi op. hè? Hij staat er weer fantastisch op. Hij uh, zal er zelf ook verbaasd van staan. Ja, dat denk ik ook.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 maar dat, dat doen ook goed. Het is best, best wel goed goede niveau jazz die, jullie, die, die Absoluut. gedacht wordt. Absoluut. Dus er komen regelmatig ook bands die op het noord Jazz Festival hebben gestaan. Ja. Dus het is uh, niet zomaar een paar amateurs die er staan. Of Willem, de oprechte Koerans. Oomsteen courants. Wanneer komt hij uit? Uh, maandag hebben we met de hele redactie, ja, jullie hebben hem hier al. Uh, de goedkeuring moeten we dan uh, krijgen van de overige redactieleden.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 En ja, dat kost hem gewoon veel tijd. Dus hebben we gezegd, nou, dan moeten we een nieuwe iemand erbij hebben. En liefst zien we natuurlijk een, een vrolijke dame die ons uh, hoofdredacteur op allerlei manieren kan assisteren. Ja, ja. Zeker afleiden. Okay. En afleiden. <laughs> nou, even, dus misschien voor jullie wel een leuke, leuke grap om even te weten. Maar vannacht zat ik te luisteren naar een programma op Radio 1. Dat heet Nachtvluchten. En dat was om vijf uur morgens was Kloes van Mechelen was daar uh, gast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 Is juist een uh, gesprek met uh, Willem. Hij is een van de, re de redacteuren.